In de jaren 70 en 80 speelde hij een grote tv-serie zoals Loveboat en Magnum. Ernst Borgnine is 95 jaar geworden. En dan het weer, wisselend bewolkt, kans op een enkele bui. Het wordt s middags 18 tot 21 graden. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A8, Zaandam richting Amsterdam, voorknopend Koenplein 6 kilometer. A9, Alkmaar richting Amstelveen, bij knooppunt Raasdorp 5. A15, Rotterdam richting Gorkum, tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. De andere kant loopt het vast op de A15 vanuit Gorkum, tussen Gorkum en Sliedrecht.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 met de Look of Love. En dan merk ik het even na twee uur. Goedemiddag en welkom bij Stamford op zaterdag. Zie FM. Voor Zandvoort en de regio. En uiteraard ook goedemiddag Albert Jan mijn collega. Goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, wederom drie uur live vanaf het zonovergoten gasthuisplein. Het zonnetje schijnt weer, hè? De Zandvoortse vlag hangt weer buiten te wapperen. Dus we kunnen weer drie uur tegenaan. En wat kunt u van ons verwachten? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand. Want wellicht is er een evenement bij waarvan u zegt, want daar wil ik graag naartoe. Uiteraard rond de klok van half drie het weerbericht van Lex van der Hoorn. Ik heb ze 06-nummer erachter gezet. Want ik vermoed dat hij op het strand zit. Denk je echt? Ja, maar... nee, wel. vast wel. Nee. Maar goed, want wordt slechter weer. Dus wie weet dat die langskomt. Maar in ieder geval half drie het weerbericht van onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn. Rond de klok van half vijf het dier van de week, en die luistert naar de naam Vinny. En dan uiteraard rond de klok van kwart voor vijf: het gedicht van de week. Ik heb er twee binnen gekregen de afgelopen week, dus jij mag kiezen. En, en... Duits gedicht. Ja. Of uh, ja, de vakanties zijn weer begin, uh, begonnen. En ik heb een gedicht gekregen over vakantieliefdes. Dus ook leuk. Jij mag uh, kiezen welke van de twee het gaat worden. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort, tussen de muziek door. Rond de klok van kwart over twee gaan we praten met Joop van S. Want volgende week start de Haarlemse Honkbalweek. En ik weet nog niet welke hoeveelste editie dit is. Maar daar gaat Joop van, van S. ons alles over vertellen. Uiteraard uh, hebben we rond de klok van kwart over vier ook nog even contact met meneer De Visser. Onder het motto van gaat het weer een beetje, meneer De Visser? Want die is momenteel zijn derde week uh, inmiddels uh, in het uh, zonnige Zuid-Frankrijk aan het uh, vieren. En ik uh, ben benieuwd wat die afgelopen week allemaal uh, gedaan heeft. Maar dat gaan we horen rond de klok van kwart over vier. Uiteraard volgen we voor u de kwalificatie van de Formule 1 op Silverstone, in het, Waar het momenteel regent. Uiteraard verder nog meer sportnieuws. Maar dat in het laatste uur. Dus ik zou zeggen uh, genoeg reden om te luisteren naar, en te kijken naar ja, CFM. Dat wou ik zeggen. Als meekijken gewenst is. Ga gewoon even naar cfmsalvoortnl slash. Scam. Mag ik dan opzij gaan zitten, alsjeblieft, Rob? Ja, is goed hoor. <laughs> Doe je best, Joop. dadelijk gaan we met Joop van praten over de Haarlemse Hondbalweek. En uiteraard veel meer muziek en informatie bij Zandvoort op zaterdag. Hier is TCC. Van uh, Joop van Es, de, de Wall Street Shuffle Ja, dat is echt favoriet, maar ik vind het echt een hele leuke muziek natuurlijk Ja, je, je deed lekker mee dus Ja, natuurlijk uh, ja, ja, ja. Goede muziek Rob Goedemiddag trouwens Goedemiddag, Goedemiddag. Uh, Rob, Albert Jan Ja, volgende week gaan we weer uh, hondballen Joop Ja ja, ja op de, Heerlijk. Op de 13e start weer de uh, jaarlijkse Haarlem Honkbalweek. En daar voor ons, is het voor ons altijd aanwezig. Joop van Nes. Joop, goedemiddag. Welkom in de studio nogmaals. Dankjewel. je uh, ja, Ik ben niet alleen. hè? Nee, je doet het samen met? Met Willem, Willem van Denzen, als het goed is. Oké. Okay, met... We hebben het wel een paar keer gedaan. Ja. Dus om, om het jaar is dan uh, de, de Honkbalweek. En ik geloof dat dit de derde keer is dat we het samen gaan doen. Oké. Okay. Uh, jullie zijn er voor CFM aanwezig. En uh, wat kunnen we, de men als we al verwachten? Een mooi spektakel? Ik denk het wel. Want het is een zijn gewoon zes topploegen uit de wereld zijn aanwezig in Haarlem. Dat is Cuba, die staat op dit moment nummer 1 in de wereldrenking. Dat is Japan, dat is Puerto Rico, dat is Taipei, USA en wereldkampioen Nederland. Ja. Ja. ja! Heel goed. Dat was een verrassing hoor, ja. vorig jaar. Ja, ja dat, was, dat was een stunt, hè. Ja, dat was geweldig. Dat is... Sensationeel was dat. Ja, dus je hebt zes topploegen. Ja, zeker. En uh, veel spektakel en uh, het wordt elk jaar heel goed bezocht, heb ik ja. begrepen. Ja, ja, ja. Met, met name uh, de, de hele, voor Nederland dan de belangrijke wedstrijden. Dat is tegen Cuba. Dat zal tegen Japan zijn. En dat uh, zal tegen Amerika zijn, tegen de USA. Dat is overigens een college team ja. met de toppers die het echt moeten gaan maken in de komende paar jaar in de National Basketball eh, League. En eh, dat is, ja, dat is, ik, ik, bij mijn weten is nu al Nederland-Cuba uitverkocht. Het is pas volgende week woensdag ja is al uitverkocht. Daar kan ik me iets bij voorstellen, ja. Tuurlijk. Dat is, dat, dat, dat, dat, maar dat, dat uh, Cuba is dus eigenlijk verplicht aan hun stand om van Nederland te winnen. Ja. Maar ze hebben dus vorig jaar in Puerto Rico, tijdens de WK verloren van Nederland. Waardoor Nederland gewoon, twee keer zelfs, waardoor Nederland wereldkampioen werd. Dus die hebben wat goed te die, maken. Die, die een, sturen die, echt niet een derde team, hoor. Een sportieve revanche, Nederland. Ja, ja, ja, ja, ja, maar goed, dat zal wel helemaal uitverkocht zijn. Uh, ja. Oh, ja, ongetwijfeld, ja. Zijn er verder nog kaarten krijgen? En hoe kan men eventueel aan kaarten komen? Uh, je moet je even kijken op uh, www.hondbalweek.nl okay. Daar kan je ze sowieso bestellen, maar er staat ook bij waar je ze eventueel zelf kan halen. Er staat ook het hele programma op. Ik, ik wil ook het programma voor het eerste weekend. Het begint volgende week vrijdag. Ja. Dan krijgen we Japan tegen Taipei en in de avond Cuba-Puerto Rico. Prachtige Alkobys wedstrijd. wedstrijd zeker. Ja. Puerto Rico staat nummer 9 in de wereld. En Cuba is nog steeds nummer 1, ondanks dat ze geen wereldkampioen zijn geworden. Dan krijgen we op zaterdag... Uh, Amerika tegen Japan. En Nederland tegen Puerto Rico. Puerto Rico heeft van Nederland in de aanloop naar de finale van uh, de wereldkampioenschap. met 5-0 van Nederland verloren. Dus die hebben ook nog iets te goed. Ja. Dan gaat oh. alleen maar lachen worden. Maar... Ja, geweldig. <laughs> ja, ja, echt. En dan uh, hebben we op zondag uh, Taipei. Uh, om 2 uur dan tegen Nederland. Moet niet zo moeilijk zijn. En dan, ja, daar vraag ik me ook op. Amerika tegen Cuba. Ja. Dat is dan in de avonturen is dat. En uh, dat, uh, ja. Nederland is in mijn ogen de te kloppen ploeg. Dat, uh, dus die, dat wordt alleen maar goed. Mooi honkbal wordt daar gespeeld. Let maar op. Dat ga ik je, ja. kan ik op een briefje geven. Uh, de, de Nederlandse coach. Uh, Brian Farley. Die heeft uh, van de week een, een persconferentie gegeven. En die kwam met iets heel moois. Nederland gaat spelen met shirts. Met erop GH. En dat staat voor um, uh, Greg Halman. Die is vorig jaar overleden. Ja. Nederlandse speler. En eerbetoon. Aan hem gaan ze met Gea op de shirt spelen. Geweldig. Echt heel erg mooi. En um, dat moet u dus eigenlijk gaan zien. En ja. het is de 26e week. Ja... 1961 begonnen, jongens, met vier ploegen. En je, ja. je, als je die daar ziet, dat wil je echt helemaal niet weten. Dat waren Amerikaanse legerploegen uit Duitsland. Eentje uit Nederland, ook een Amerikaanse legerploeg. Die waren daar gelegerd. En die hebben toen gewoon een honkbaltoernootje uh, gespeeld in Haarlem. En daar is die honkbalweek uit voortgegroeid. Ja, Haarlem is, is, is uitgegroeid tot een honkbalstad, hè? Eigenlijk. Een ja, eigenlijk wel. Dat ja, vind ik wel. Ik, ik, Rotterdam wil het graag zijn. Ja, klopt. Dat kan me nog herinneren bij die huldigingen destijds. Van een... Rotterdam vindt dat, vindt dat vreselijk dat Waarom dat is? Ja. Kan ik me iets bij voorstellen? Er, is zo, er zijn ook hele, ja, in mijn ogen, typische dingen gebeurd. Want uh, vroeger hadden wij uh, bij het honkbalteam een Stanfordse fysiotherapeut, Maarten Koper Die heeft dat jaren gedaan. Er kwam een, een Rotterdamse voorzitter van de Bond en Maarten kon eruit en toen kwam Rotterdam erin. Okay. Nou, daar ja. zijn ze heel blij mee. Ja, hij doet het nu voor de judo-bom. Dat doet hij ook geweldig trouwens hoor. Ja. Maar, uh, daar wordt nog over gesproken. Dat is nog steeds dus. Ja. Dat, dat, dat, dat, zeer. Die, die, die, die strijd tussen Haarlem en Rotterdam. En je hebt dus ook volgend jaar gewoon. De Rotterdam uh, Europe, uh, World Poor Tournament heet dat geloof ik. En dan komen we ook tot ploegen. En dat is eigenlijk een, een, ja, een namaak van de Haarlemse Hongkbelweek. Ja, okay. ja, heel goed. In het verleden noemde men in Amerika de Haarlemse Honkbalweek uh, de, de Championship of the Old World. Ja. Nou, dat wil toch een hoop zeggen. Ja, dat, is, dat is een mooie titel, denk ik. He? Dat is een hele ja. mooie titel. En Nederland heeft dat drie keer mogen winnen. De laatste keer was vorig jaar jubileumeditie. Het was geweldig. Het was een grandioos feest. Ongelooflijk. Ja, en die ploeg is een jaar later wereldkampioen geworden. Ja. Dus dat begint allemaal volgende week vrijdag om... Twee uur, uur, eerste wedstrijd, Japan ja. tegen Taipei. En zaterdag en zondag uh, live verslag uh, via de CFM. Ja, C en als C -C -C -C het kan op uh, vrijdag ook, want uh, ja. ik ben er in ieder geval, ik weet niet of, of mijn collega Willem van Densen er zal zijn. Ja. Maar in het verleden hebben we dan ook uh, gewoon ingebeld naar de studio: van jongens, we hebben een punt, of ja. we hebben twee punten, of we hebben een homeroom, of weet ik van wat. En dat gaan we dan weer doen. Je kunt het dus volgen via CFM in ieder geval. Ja. Oké, okay. nou, uh, tot zover. Ik wens je een hele, hele, hele spannende honkbalweek toe. Ja, dat zal wel lukken. Met ja. uiteraard de finale, nou dat is ook duidelijk. Nederland, Cuba. <laughs> ja, en dan weer winnen. En dan weer winnen. Al Toch? Ja, dat moet kunnen. Goed. Uh, nou, je bent ook presentator van Golden CFM. Dus vandaar een gauw ouwe van Crosby Steels en Jong. Dankjewel. Over, over, even de één ding. Over twee weken, uh, anderhalf week, maar anderhalf week, is er weer Golden CFM. Ja. En jullie weten wat er in Frankrijk op dit moment gebeurt. Ja. We hebben de tour. Dus gaan we eigenlijk alleen maar gouden oude Franse nummers draaien. Oké. Okay. Moet Leuk. echt luisteren. Dat is heel apart. Stel het even op het tekst tv. Voor de, kan jij ook voor de kijkers. <laughs> Goed. Goed. Vanaf 8 uur. Golden CFM. Dankjewel. Joop Fresh. Jo, bedankt. Waiting for something to do, and there's a rose in the Christmas love, and the eagle flies with the God And if you can't be with the one you love, honey, love the one you win love the one. Draai vol. Fres, die uh, zit er volgende week uh, maandag weer met een nieuwe aflevering van Colden CFM vanaf 8 uur. Allemaal van dit soort fijne muziek, toch? Rob, het ja? is, het is uh, maandag over een week. Ja, dat zei ik. Nee, volgende week maandag had je het ook. Ja, oké, okay, maar ik bedoel die maandag over een week, maar <laughs> je zit volgende week maandag ook, hoor, dus... Ja, nou, geen punt. <laughs> ja, toch? <laughs> dat vind je ook goed, hè? En dan breiden we het ook even uit naar 2 uur, dan zit je helemaal goed. Nee, Godverdomme, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Oké, okay, oké. Okay, al, okay. al weer alweer te kijken. <laughs> helemaal goed. Golden CFM bij CfM. We hebben vandaag een jarige en niet zomaar eentje. Nee, mijn moeder is vandaag jarig. Jawel. Van harte op. Ja, ja, dankjewel. Daar dankjewel. Is er, even even stemmen, Hoera. Hoera, ja, dat is Tim, mijn moeder maar. Hoera, dat kun je, je wel zien. Dat is hij. zij. Dat vinden uh, wij allemaal zo stint. prettig. Ja, ja. <laughs> Speciaal voor mijn moeder, deze van Steve Verlander. Hier is Happy Birthday. Van harte gefeliciteerd en maken een heel mooi feest van. Jordan Steven Wander en happy birthday to you. Inmiddels half drie geweest, tijd voor. En als we het CFM zal voor het weerbericht gaan doen, dan mag je natuurlijk niet ontbreken. Onze eigen weerman Lex van Hoorn. Goedemiddag Lex. Goedemiddag hoor. Ben je nog geen kind op straat? We hebben mensen nog gevraagd van Lex, wat gaat het weer de komende dagen doen? <lacht> of viel het mee deze week? Laat viel wel mee hoor. <lacht> Moet je gewoon een zonnebril opzetten, op dan herkennen ze je niet. Oh ja. Doet Jobo ook. Ja, doet ook. En, en de foto's toestel ik maar nee. Ja. ja, nee, maar uh, wat vroeg je eigenlijk? Uh, of je nog geen kind was? Oh ja. Ja. Nee, niet. Niet? Nee. nee. Niet. Helemaal niets. Nee. Oh. nee. Maar ik wil wel weten natuurlijk wat de weer de komende dag gaat doen. En daarvoor hebben we je weer uitgenodigd om half drie bij CFM. Ja maar, ja, maar hij zit hier, dus dat, dat belooft niet wel goed. Nou ja, Moet voor ik even, vandaag niet. Maar... Moet ik even in de camera kijken. Ja, ja kijk maar even. www.zvp.salfort.nl slash cam. Kan je yes. meekijken. Ja. Maar uh, het is helemaal niet zo slecht vandaag, hè? Nee. Maar het is zo stil op het strand, joh. Echt waar. Hoe kan dat Maar dat, dat dan? komt door het landelijke weerbericht. Oh, ja, tuurlijk. Want hier hebben we toch een stelletje buien... Uh, voorspeld. Voorspeld dat... Uh, dan heb je echt geen zin om naar het strand te gaan. Maar het is echt stil. En maar het is niet slecht. Het is ongeveer 20, 21 graden. En we hebben flink wat opklaringen gehad. Maar nu, vanaf nu gaat echt de bewolking serieus toenemen. En dan is er kans op een buik. Er staat een, een zwakke meest zuidelijke wind. En wat ik dus net vertelde, het is ongeveer 20 graden. En dat is... Uh, Helemaal niet gek. Normaal nee. voor de tijd van het jaar? Ja, dat is vrij normaal, want uh, normaal is 21 graden, dus. Uh, dat is niet slecht. Nee, hey Lex mag ik nog even terugkijken naar de afgelopen dagen, want als ik het weer een beetje volg, en jij had het net over het weer in, in de rest van het land. volgens mij is Sofot er heel goed vooraf gekomen de afgelopen dagen. Ja, zeker. Want in het, uh, in het zuidwesten, uh, regio uh, Den Haag en uh, omstreken, daar is het echt heel verschrikkelijk geweest. Maar dat is toen in het zuiden blijven hangen en wij hebben er uh, gewoon uh, niet of nauwelijks last van gehad. We hebben één buitje gehad, geloof ik. Klopt. Uh, morgen. Dan uh, is het toch wel meest bewolkt En dan uh, moeten we rekening houden met buien. Dus parapluutje mee als je de deur uitgaat. Heb je hem voor niks meegenomen, dan is het gewoon mazzel. Ja. Uh, er staat een matige en op het strand een vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. En de maximumtemperatuur in Zandvoort die komt uit op ongeveer 18 graden. Ja, dat komt door die vele bewolking, weinig zon. Maar over zon gesproken. In de avond gaat de, zon over, gaat de zon onder om 22 uur 4. Die man weet alles, hè. Die man weet alles. En dan kan je op een mooie zonsondergang rekenen. Foto's. Foto's. Foto's maken. Joop, foto's. Joop, foto's. Nee, jij, jij maakt ook heel prachtige foto's van het zon. Ja, dat ja, is ja, ja. een hele mooie. Hele mooie, ja. ja. Dus. Uh, je zou dus s avonds even een terrasje kunnen pakken. En uh, een mooie zonsondergang uh, bewonderen. Dan gaan we naar de maandag. Dan is het toch wel het meest bewolkt. En weer kans op een bui. Ja, elke dag is er kans op een bui. En eind van de dag, dan gaat de zon ook weer schijnen. Dan hebben we misschien ook weer een mooie zonsondergang. Kijk. Er staat dan een matige op het strand. Eerst een vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. En die wind die gaat in de loop van de dag gaat afnemen. Ja. De maximumtemperatuur in Zandvoort is maandag 18 graden. Ietsje beneden normaal. Dinsdag hebben we wolkenvelden en kansen voorbij. Ja, het wordt eentonig. Hier wordt ik nou. echt niet populair door. Hè? Die maak je geen vrienden mee. Nee, nee. Nee. Maar er is ook wel wat zon met een zwakke tot matige westelijke wind. En we komen dan ook weer uit op ongeveer 18 graden. Nou, de komende week is het dus aanhoudend onstabiel weer. Met geregeld zon en een bui. En de temperaturen die zitten dan onder normaal. Maar er is toch licht aan het eind van de tunnel. <laughs> Oké, okay, ik hoop het wel. De verwachting is, en dat is de lange termijn verwachting, dat het in de tweede helft van juli toch wel weer beter gaat worden. Het wordt niet warm, maar er komt wel meer zon. Oké, okay. nou goed. Ja, helemaal ik, goed. Ik kan, ik kan me daarin vinden. Tevreden? Ja, ja. Helemaal, als we gaan barbecuen, moet het een beetje mooi weer zijn natuurlijk. Ja, kijk dan, uh, dat is zaterdag? Zaterdag. Kijk dan donderdagavondjes eventjes op mijn website www.meteoparina.nl Of op televisie, kanaal 40, digitaal. En uh, op Twitter, maar ja, dat uh, heb jij niet, toch? Nee, dat heb ik niet. Klopt, nee. klopt, klopt. klopt. Ja, Twitter, @meteo pagina. Oké, okay, je bent overal te volgen. www.meteopagina.nl En als ik een mobiel heb, doe ik gewoon slash /mobiel bij. En dat is makkelijk, joh. Dat is handig. Dat is simpel, hè? Dat is simpel. Ja. En het werkt perfect. Oké. Okay. Helemaal goed. Dankjewel, Lex van Oren. Het weer voor de komende dagen hebben we net van hem vernomen. Dat was het weer En is Crowded House.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 Nou, wij hebben hier in Zandvoort gelukkig wel zon. maar daar in Engeland hebben ze iets minder zo'n op dit moment, Jan. ja, want daar is de kwalificatie jongen, jongen, jongen, jongen. van de Formule 1 stilgelegd in verband met de rode weer daar. De rode vlag, het mooie weer daar, dat is zo heet. Maar waar de vlag uit keer, waar ook de vlag uit kan, is bij de haven van Zandvoort het standpaviljoen. Want de haven van Zandvoort, de bekende Zandvoortse stand de haven van Zandvoort is verkozen tot beste strandpaviljoen van Noord-Holland. Afgelopen donderdag vond de bekendmaking van het beste strandpaviljoen 2012 plaats. Naast deze hoofdprijs worden ook prijzen uitgereikt aan het schoonste paviljoen van Nederland, het beste paviljoen per provincie en het populairste paviljoen voor Duitse gasten. De verkiezingen worden gezamenlijk georganiseerd door het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, Stichting Nederland Schoon, Koninklijke Horeca Nederland en Strand Nederland. De prijsuitreiking had plaats bij Beach Club Royal in Hoek van Holland, het paviljoen dat de titel vorig jaar won. De best, het beste strandpaviljoen van Noord-Holland is dus geworden de Haven van Zandvoort. Deze strandtent was vorig jaar een groot deel van het zomerseizoen dicht wegens renovatie naar de brand. Dat de haven van Zandvoort er bovenop is gekomen. Dat blijkt wel dat ze deze prijs in de wacht hebben gesleept. Maar er is nog een strandtent. Uh... Tijn Akersloot. Ja, en dat was dan van de lezers van de uh, Harners Dagblad. Hè? En die had een Tijn Akersloot uitgeroepen tot best de, de, de, de leukste strandtent uh, van uh, Noord-Holland. Dus uh, Zandvoort doet het goed. Beiden van harte gefeliciteerd met een mooie prijs. <tie> en hier is hij ja, wel. Takata. De ah. een keer is je het niet? ¿Te gusta het niet? A me gusta cuando Te gusta, te gusta a ti, gusta mami, tí, mami. De swingende muziek van C.F.M. Sanford op de radio. Jorgen, 0 Bouten, High enough. Remember Me, uiteraard, van de Boys Town Game. Daarom werd het uh, 18 minuten voor drie uur. Dit is Zalvoort op Zaterdag. Ik ben blij, want er kan weer getankt worden bij de BP in Zalvoort. Ja, jij kreeg... Uh, jij ja, er kreeg was een... even hopeloos daar, maar... Hot nieuws, hè? Hot, Hot nieuws. Dus iedereen op naar de BP en tanken. Dat, waar was dat? Bij de, uh, de rotonde van... Uh... De Verlennepweg. De Verlendeweg. Die, Wat was er aan de hand dan? Was het, uh, de... Nou, ze waren bezig met uh, ondergrondse werkzaamheden. Je weet altijd wel, en Die leidingen moeten ja. ook voldoen. En, uh, dus die was, was onbereikbaar. Soort dingen. was even onbereikbaar, maar gelukkig zijn ze weer helemaal actief. Oh. Goed. Nou, Zoals we vorige week al melden, uh, we, is inmiddels die uh, proef met het camera toezicht van start gegaan. Want uh, afgelopen vrijdag vorige week uh, gaf burgemeester Niek Meijer het start zijn voor deze zes maanden durende proef met camera toezicht in het centrum van Zandvoort. De proef wordt onder andere door het korps landelijke politiediensten en enkele technologische bedrijven ondersteund. De Zandvoortse gemeenteraad was eerder al akkoord gegaan met de installatie van de camera's die hiervoor nodig zijn. In het centrum van Zandvoort zijn in totaal vijf technische Zeer hoogwaardige camera's geplaatst Die haar beelden Naar het politiebureau sturen Daar worden ze op een computer opgeslagen En mocht er nou aanleiding toe zijn Bijvoorbeeld naar een vechtpartij Of een andere iets op heterdaadachtigs Dan kunnen die beelden opgeroepen worden En gebruikt worden voor een eventuele rechtsgang Waardoor het bewijs gemakkelijker is aan te leveren De KLPD kwam tot de conclusie Dat Zandvoort heel geschikt is voor deze proef Met name de infrastructuur is hier uitermate geschikt voor Al dus een aanwezige KLPD'er Die voor zijn dienst het project begeleid. Leid. Dit korps wil ervaring opdoen met camera toezicht en het is zeker niet de bedoeling dat er mensen gaan bespieden. Ondertussen hang, uh, hangen en uh, functioneren al drie camera's en de laatste twee zullen binnen afzienbare tijd ook operationeel worden. Dus als je nu door het dorp loopt, eh, zwaai even. En die camera's zijn zeer scherp hoor, -Jan. Dat jan is een hele goede camera. Weet je, gewoon één uh, zo'n camera hè, van een afstand van uh, 100 meter, kunnen ja. ze gewoon nog heel goed een kenteken leesbaar maken. Dus. Oké, okay, dus allemaal even zwaaien als je een camera ziet hangen, dat is ook dat dus is ook weer leuk voor de politie natuurlijk. De hangen er vijf. En uh, eentje tegenover CFM. Dus wij moeten ons gedragen om ja ja, en voor, we, ja we zijn voor, op de volgende ook met, al te volgen. Ja. slash cam En kijk mee naar Stanford op zaterdag. Hier is Alice mooie. de Old Devil, Cold Love, Alison mooie, lekkere, lekkere muziek. Ja, blijft blijft een heerlijk, heerlijk. Nummer, blijft een heerlijk jazzy nummer. Goed, uh, even, uh, ja, hier zijn ook een kort berichtje uh, voor de liefhebbers. Uh, noteer alvast in uw agenda 22 juli. Wat is de naam Zandvoort Alive 2012? Op 22 juli aanstaande staat Mango's Beach Bar weer geheel in het teken van het Nederlands leukste en zinderendste strandfestival, Zandvoort Alive. Dit gratis toegankelijke festival kent inmiddels een jarenlange traditie en wordt editie na editie beter bezocht door jong en oud. Voor velen is Zandvoort Alive inmiddels een ook niet meer te missen feestje geworden. In de lijn der verwachtingen is het daarvoor de nieuwe, nieuwste editie van Zandvoort Alive wederom een keur aan muzikale uitblinkers van stal gehaald. Zo belooft DJ Ricardo met zijn niets mis te verstaande clubsound de heupen onvermoeibaar aan het zwingen te krijgen. En natuurlijk nog veel meer andere activiteiten. Tijdens Zandvoort Alive 2012 op 22 juli in Mango's Beach Bar. Oké, okay, dus tijdens de vakantie is er weer volgend ...voldoende te doen. Bijvoorbeeld ook het Salsa Festival, hè, volgende week. Ja, daar komen we straks nog gaan We gaan in een volgende uur over hebben... ...van Zandvoort op zaterdag. Voor alle mensen die nu vakantie hebben... ...geniet er lekker van. En deze is voor jullie MC Mike G en DJ Sven.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 Negen van de 25 politiekorpsen weten dat niet en nemen wel rijbewijzen in van dronken fietsers. Woordvoerder Egas van de Raad van Korpschef noemt het invorderen van het rijbewijs van dronken fietsers onrechtmatig. Alle korpsen zouden dat moeten weten. Ook het landelijk parketteam Verkeer is verbaasd dat niet alle korpsen de verkeerswet goed kennen.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 In het centrum van Zutphen zijn vannacht elf panden ontruimd vanwege een grote brand in een winkel met een woning erboven. Drie mensen liepen ademhalingsproblemen op en een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Dertien buurtbewoners werden opgevangen in het gemeentehuis. Rond half zes was de brand bedwongen. De oorzaak van de brand in Zutphen is nog niet bekend. In Egypte heeft president Morsi de strijd aangebonden met de militairen, het leger en de constitutionele raad.